wie had dat nou gedacht hè? het is erg saai voor je de hele avond hier in je eentje Doe maar wat aan, jongen. Zeg, kijk zich Die maal heeft weer een vrije middag genomen. Misschien zieke nicht, die mensen dit zeggen. <laughs> uh, ja, en wij maar werken voor twee. Ja, Mooie collega... Dat Nee, nee, nee, nee, nee, nou, naar huis, ook. Zo, rust je maar eens goed uit. En dit is een opdracht. Hoor je? Een Ik opdracht. dank u zeer. Heel dank. Dat ziet u dan. ik heb een uh, middag vrij af, dus ik ga nu naar huis. Ja. Tot vanavond. Ja. Tot morgen, morgen Als het zo doorgaat, is er straks niemand meer. Zo gaat het toch altijd? Kan ik hier weer alleen de boel op gang houden? Maar promotie, hoor maar. Fuck! Helemaal niet meer. Maart, alle hoop is verloren. Geef het dan maar toe. Dat wel, Niks. Preppende. niet op mij. Hoe is je gehad met die druiluwe? Oh nee, hoe moet je met je eigen zaken? Slaap meneer weer eens uit. Ach, laat hem toch. Hij werkt goed genoeg. Geen <laughs> kwaad hoort voor dat mannetje van je, hoor. Als je maar weet dat de kattenstraf iedere dag dichterbij komt. Terwijl hij ligt te slapen. Ja, dat is het weer een beetje? Zeker ja, buikkramp, hè? Ja, is iets gegeten. Wat niet goed was. Maar van... Eh, van gisteravond kan het toch niet zijn? Ik heb hoofdpijn. Ik heb slecht geslapen ook. Ja, dat heeft iedereen wel eens. Je bent in verwachting, hè? Dat hè? Ja. Kom hier! Kom hier! Eindelijk! Eindelijk! Het is je geluk! Het is je geluk! Vind je man ervan? Nee, niet nee? dan ga ik het even zeggen. Hé! Hey! Slaak op! wakker! Ik moet je wat vertellen! Wat is er aan Weet je dat je vrouw in verwachting is? Ach! Ja, jullie hebben het hem geleverd. Ja, we hebben een miljoen. Een miljoen hebben we. We zijn rijk. Is het waar? Ik kom uit. uit. houden elkaar. Zoen elkaar. Oh, een miljoentje. En ik moet een schoentje hebben. Oh, Kom, kom, kom. Koes, koes. Hey, hey, hey. We moeten beneden een villa gaan kopen. En, hey. en dan, dan nodigen we de baas. En zijn vrouw. En, hey. en als adjunct met wat zoen gaat, krijg jij die baan. Geloof me, Nee, hey, hey, hey. jij moet naar de dokter. Jij moet, hey. jij moet een bewijs aan de dokter vragen. Dat je, dat je verwachting bent En dat alles goed met je is. En, hey. We moeten ook dat de notaris. En dan, dan moet je een, een, paar, een, paar, een paar doeken voor je buik doen. Want die notaris mag niet denken dat we een beet nemen. Een miljoen. We hebben een miljoen. Ik ondergetekende arts van de Medische Faculteit van Parijs, verklaar hierbij dat mevrouw de Sabel, geboren Cachelin, alle symptomen vertoont in blijde verwachting te zijn. Is ondertekend Aristide Legange. Waarvoor je mijn geluk wensen? Trouwens, ik hoef nu uw figuur maar op uh, aan te zien. Ja. Meneer Cachelin, ja. mijn geluk wensen. En of het kind nu al of niet geboren is het leeft het bestaat yes, ja, <laughs> ja, en, uh, meneer de sable direct na mevrouw's bevalling zal ik het testament ten uitvoer brengen ja ja Maar, ja, ja. Leopold, die eh, maat begint met aandacht te kennen te hangen. Hoezo? En die allemaal babbels en dat tikt op de Wacht. Ach, zo kwaad is hij niet. En uh, zo lang duurt het niet meer dat we samen op hetzelfde kantoor werken. Nee, ja, die jongen heeft een bord voor zijn kop. Dat is onvoorstelbaar. Hou je niet voor mogelijk. Ik dacht dat jij hem nogal graag mocht. Ja, nou, dat heb je nog verkeerd gedacht. Een je, een jongen, we moeten er dan niet te licht over denken. Die Lospol. Ja, maar dat is die mazen toch. Een chameur, een, een, een, een vrouw gek. Die kan je in een voornaam gezelschap lelijk in verlegenheid brengen. En we moeten nu al voorzichtig zijn met onze uitnodigingen. Als die knapen eenmaal de weg naar ons buiten hebben gevonden... dan raak je ze niet meer kwijt ook. Ja, en ik uh, moet ook aan jouw toekomst wekken. heren. Ik nog een op u te wachten met mijn dochter. Mag ik u even voorstellen dat het is met mevrouw Coralie, mevrouw Torchdorf. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. We zouden het zeer op prijs stellen als u ons dachtje ten doop zou willen houden. Ik voel me bijzonder gepleit. Dat wordt dan mijn 27ste beter kind. Maar het blijft steeds opnieuw een beleefd. Ja. ja, we hopen er een echt feest van te maken met lampions en, en, en, en, en, en slingers. En... Oh, dat is altijd al een wens van me geweest. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, het zal niet meevallen om voor je schoonvader... die beste oude kastelaar, een goede vervanger te vinden. Maar ja, ik kon hem echt niet overhalen om nog een jaartje te blijven. Nee, nee, die gaat zich uh, voortaan wijden aan het onderhoud van de tuin. Oh. Dat is een wensdroom van hem. Aha. Nou, moet u me toch die fameuze mazen aanwijzen. Daar heb ik zoveel over gehoord. Mazen? Uh, die is er niet. Is die er niet? Ach, wat is dat nou jammer. Tosbuik. Tosbuik. Ja. <laughs> dat heb je er natuurlijk om gedaan. Op. Voor alle zekerheid. Geef het maar toe. <laughs> wat liever Maze is. is er niet. Ja, dat is waar. Mazen is er niet. Ach, die kon niet. Die maze moet zo'n chameur zijn. Ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Kent u hem? Ja. Maarten. kent u hem? Uh, ja. Nou, eigenlijk niet zo goed. Nee. nee. Gek hè, doordat die man altijd maar over kantoor praat, is het alsof wij er ook iedereen van kennen. Ja, <laughs> zo gaat het mij ook. Precies zo. Wat ik u al zei, het moet zo'n charmeur zijn. Ik was gewoon niet ah. Ja, ik weet het. Nee, kunnen. is natuurlijk nooit uit. Latenlopen, mevrouw Torsburg wil graag weten waar Maas is. Om ja zeg, waarom dan? Nou, iedereen is er tenslotte, ze mist hem, alleen Maas is er niet. Nou je niet? <lacht> ah ja, De kleine Maas is er toch? hoe? <lacht> ja.